Goedemorgen, ik ben Tertsa. Dit is het nieuws van NOS op 3. Winkels gooien hun deuren weer open en je bent welkom zonder afspraak. Verslaggever Suus Boslo spotte meteen een paar mensen die niet konden wachten om weer te gaan shoppen. Jullie dachten meteen half tien, winkels open, wij staan te popelen. Ja, ja, we zijn zo lang niet meer geweest. Dus ja. Wat zijn de plannen? Wat ga je kopen? Uh, nee, we gaan gewoon even kijken, en kijken of misschien iets voor zomer zo vinden of zo. En nu is het nog lekker vroeg, dan is er niet zoveel mensen... De winkelopening is een van de versoepelingen die vandaag ingaan. Je mag ook weer twee mensen thuis uitnodigen in plaats van één. En over twee uurtjes kun je neerploffen op het terras. Stond jij gisteren te feesten in de Meuten op Koningsdag? Zie dan de komende week weinig mensen, zegt Alma Tosman, een epidemioloog. Ze kreeg buikpijn van de feestbeelden en roept op om niet meteen weer op het terras neer te ploffen vandaag. Om te voorkomen dat mogelijke besmettingen sneller rondgaan. In de zorg zijn ze ook bang voor een besmettingsgolf door Koningsdag. Europa beslist vandaag over een Europees vaccinpaspoort. Als je geprikt bent, getest of corona hebt gehad, mag je de grens over is het idee. Het Europees parlement stemt er vanmiddag over. Spanje heeft al laten weten dat je daar vanaf juni weer mag komen bakken in de zon als je zo'n soort document hebt. Wie door Rotterdam rijdt kan ze bijna niet missen. Door de hele stad staan tientallen billboards met zingende Rotterdammers in aanloop naar het Songfestival. Deze singer-songwriter staat er ook tussen en is trots. Ik heb nooit op een billboard gestaan hiervoor. Dus ik vind het best wel indrukwekkend om jezelf dan eindelijk je op ben op een weg te zien waar allemaal mensen langskomen de hele dag. En um, ja, super cool. Alle foto's zijn gemaakt door Rotterdamse fotografen onder wie Sandra. Ze vindt het tof dat haar werk door de hele stad te zien is. Ik vond het heel leuk dat ze me vroeg om mee te doen. Vooral tijdens deze moeilijke tijden. En dit is altijd weer een teken voor mij dat ik uh, toch wel goed ben bezig ben met wat ik aan het doen ben. En dat ik nog steeds door moet gaan. Ook al kan het soms zwaar zijn. Dus het is dus weer een bevestiging van, just do it. Ook Lee Towers en Broederliefde staan op de billboards. En ook gewoon Rotterdammers die zingend de afwas doen of een serenade opvoeren. Het weer vol op zon, vooral in de ochtend. Vanmiddag iets meer wolken, maar het blijft droog. Het gaat op 17. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Met nu in Zandvoortse Zaken. Bij deze woensdagmorgen, uh, er zijn een aantal dingen veranderd uh, mensen, dus uh, we kunnen straks om 12 uur, je hebt het al gehoord in het nieuws, neerploffen op een uh, terras en dan kan je iets bestellen. Dat is één. Twee, je hoeft ook niet meer uh, Gent weer om uitleg uh, te geven als, je vraagt, uh, als die vraagt naar je van joh, wat doe je er laat op straat? Daar is het ook voorbij. Dus dat, uh, dat, is, dat is ook niet meer naar de orde. Dat uh, houdt dus ook meteen in dat we morgen meteen ook een, uh, een derde persoon bij Alternative FM erbij kunnen krijgen. Die je berichter die kan zonder beperkingen gewoon dus nu mee gaan doen. Um, deze Zandvoortse Zaken. Goedemorgen overigens, want uh, we hebben het uh, alweer het uh, spits afgebeten met Elton John. Is dat trouwens ook wel heel erg leuk. Gisteren had ik nog een, uh, een extra intermezzo tussen 1 en 3 met het uh, programma ZFM Lunch. Want uh, de beide... Uh, Presentatoren of radiomakers, hoe je het maar noemen wilt. Die waren verhinderd op het allerlaatste moment. Ja, dat is ook altijd leuk. Maar ja, eh, kijk, als je dan toch op dinsdagochtend bezig bent tussen 10 en 12. Eh, dan kan je net zo goed tussen 1 en 3 ook nog wel even wat, eh, wat doen. Dat heb ik dan ook gedaan. Heb ik ook iets eh, gedraaid van Rod Stewart. Want eh, Elton John en Rod Stewart waren ooit eh, vriendjes. Maar er schijnen nogal wat eh, kinken op de kabel te zijn. Eh, Rod Stewart die heeft eh, wat eh, gezegd over de toering van Elton John dat dat geldgraaierij is en dat was uh, weer in het verkeerde keelgat uh, gesprongen bij Elton John. Maar uh, over Elton John is ook uh, op een positieve manier in het nieuws uh, geweest... als het gaat om samenwerkingen, want uh, dit dateert dan wel weer van een maandje terug... maar ik heb uh, me laten vertellen dat Elton John samen met Metallica bezig is geweest. Nou, hoe dat gaat klinken, dat weten we nu nog niet... Uh, maar in de lockdown zei Elton John... Uh, heb ik uh, wel wat, uh, wat dingen gedaan. Uh, in het uh, verleden heeft hij bijvoorbeeld uh, gewerkt met uh, Gorillaz. En dat soort artiesten, zegt uh, Elton John. En ik ben niet met Elton dingen bezig geweest... maar heb geweldig dingen gedaan met andere mensen. Dus dat uh, staat er dus een beetje aan te komen. We een beetje over zou je bijna kunnen zeggen. Maar goed, uh, dat is het uh, verhaal Elton John. Dan uh, weer even een stukje muziek uh, tussendoor. En dit keer een uh, wat langere uitvoering van... Alison Moyet's All Cried Out. Verderop in dit uh, programma aandacht uh, voor het landgoed Groenendaal. Want ik had een uh, gesprek uh, met twee boswachters. Twee gemeentelijke boswachters wel te verstaan. De heren Rogierveldhuizen en, Ke Rogier en Kees Versluis. Dus dat uh, staat allemaal te wachten na half elf. En uiteraard natuurlijk de kolom van Tino en Het nieuwsoverzicht door de ogen bekeken van Mick Boskamp. Die komt straks ook nog langs.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 flying in flying out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 Joëtta Zoetelief... bracht de tijd op acht minuten voor half elf, drie nummers even achter elkaar. Daarvoor Jacob D. Edward, een van de ja de zingersongwriters uit Nederland. Hij komt uit Volendam. Ja, dat is toch bijna haast een succes. Verzekerd zou ik bijna zeggen. Omdat alles wat bijna uit Volendam komt, dat wordt bijna in goud aangeraakt. Dat scheelt niet veel. We denken maar aan de wat bekendere Volendamse artiesten, maar dit is een echte Volendamse muzikant. En daarvoor hoorden we uh, Alison Moyet... in een hele lange uitvoering met All Cried Out. Tijd weer om even weer wat... Uh, de boel in de kussens een beetje op uh, te schudden. Op. David Bowie bij de Blue Team.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 One who'd be laughing it.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 Oh, Komt ook naar deze studio toe. En wel op donderdagavond, 27 mei, dan zal ze hier uh, zijn. En dat doen we gelijk meteen ook onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want uh, dat uh, valt dan toch wel een beetje samen. Dat is uh, eigenlijk normaal gesproken de derde donderdag. Maar dat uh, stellen we dan weer even uit tot uh, de vierde donderdag. Ja, zo werkt dat dan. Uh, we gaan uh, weer eventjes wat anders doen. Uh, voor natuurlijk uh, David Bowen met Blue Jean. Want normaal gesproken doet hij dat op dinsdagmorgen... maar je vangt hem ook af in uh, die dinsdagmorgen uh, deelcolumn, Hoewel uh, die van afgelopen uh, dinsdag, dus van gisteren... dat wordt nog een beetje problematisch. Want ja, uh, met het uh, editen wordt dat een beetje lastig. Gerloogman was een beetje te snel met het instarten van het nummer. Dus ja, dan, uh, dus één keer slaan we volgende week over. Dus dat dan kan ik hem nu alvast uh, bij, uh, bij vertellen. Uh, maar deze is nog uh, van vorige week nog netjes uitgesproken. De column van Tino Stij. De column van Stij. Onrusttoker. Waar normaal gesproken de kelderplanken uitpuilen met flessen vol geel genot... zie ik schappen. Mijn voorraad huisgemaakte Tino Cello begint zijn einde te naderen...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 Niet uh, zonder reden waarom we Earth, Wind Fire uh, erbij pakken. Dat heeft uh, te maken met uh, Mr. Solcio, Perry Maat. Die is uh, 50 jaar getrouwd. Komen we straks nog uh, in het volgende uur nog uh, terug. Want een van de mensen die met hem te maken heeft gehad is Mick Boskamp. Dus daar uh, zullen we dan wel uh, bij uh, stil blijven staan. En Earth, Wind Fire trouwens met uh, Star. Uh, toegekomen aan de gesprekken die ik uh, heb uh, gevoerd. Eigenlijk één gesprek. Maar in vier delen uh, met twee boswachters, twee gemeentelijke boswachters in Heemstede. Ja, het is uh, niet te geloven, maar uh, de gemeente heeft zelfs nog boswachters in dienst. Maar dat hebben, dan is het niet deze gemeente, maar de gemeente Heemstede. Heeft alles te maken met landgoed Groenendaal, want dat is nog een uniek stukje uh, natuurgebied. Uh, wat uh, niet uh, bij Landschap Noord-Holland of Natuurmonumenten of waar dan ook uh, terecht is. Nee, dat is niet meer van de gemeente. En de heren zullen gaandeweg in het uh, gesprek wel uitleggen hoe dat zit. Maar goed, ik ga in ieder geval nog even terug naar uh, afgelopen donderdag... want toen heb ik het uh, gesprek uh, opgenomen. En uh, aan het woord dus Rogier Veldhuizen en Kees Versluis. Als er een hond op de achtergrond uh, te horen is, dan kan dat kloppen. Uh, het is uh, op een donderdagmiddag. Uh, praten even met twee boswachters... Die in dienst zijn van de gemeente Heemsteden, Dat is heel opvallend. Want uh, het landgoed Groenendaal. Dat is namelijk in beheer van de gemeente zelf. En uh, de heren uh, om wie het gaat zijn boswachters Kees Versluis en Rogier Veldhuizen. En uh, begin met Rogier. Want die heeft zelfs ook nog iets zandvoorts. En dat is ook wel heel erg uh, mooi om mee te beginnen. Dus uh, ja, Rogier... Uh... Waar zitten jouw Zandvoortse roots? Um, ja, mijn Zandvoortse roots zijn begonnen in de Stationstraat nummer 15, uh, tussen de homobar en de coffeeshop in. Uh, ik ben netjes in het ziekenhuis geboren, uiteraard in een zwembadje, maar daarna eigenlijk al uh, vrij gauw mijn plek gevonden uh, in het dorpje waar mijn ouders uh, woonden. Jij bent een van de boswachters die in dienst zijn van de gemeente Heemstede. Nou, het weer is nu uit de wind en in de zon prima uit te houden. Het voorjaar is eigenlijk al een beetje min of meer begonnen. Ja, Rogier, want het landgoed Heemstede is een bijzonder, een bijzonder verhaal. Het is een heel bijzonder verhaal, absoluut. Het meest bijzondere is natuurlijk ook nog dat het nog in eigen beheer van de gemeente is. Meestal zie je dat grotere natuurterreinen, in ieder geval zeker dit bos, 90 hectare groot, in het beheer zijn van een natuurbeheerder. Een organisatie, een landschap. Maar uh, Groenendaal is nog uh, compleet in beheer van uh, de gemeente zelf, uh, voor de mensen, door de mensen. Maar uh, weet jij ongeveer dan uh, wat, wat dat ook een beetje de achterliggende reden is uh, om het zo te doen, Kees? De achterliggende reden ja, ja. Uh, waarom het in gemeentebeheer is? Nou ja, je kan eigenlijk alles uh, hier zelf doen, het onderhoud. Ja. Uh, Gastheer zijn, uh, zelf uh, productie uh, leveren. Dus als bijvoorbeeld een, een eik uh, bijna dood gaat uh, naar de zager, zagerij brengen. Zelf meubeltjes maken. Uh, als de, ja, bijvoorbeeld uh, laatst hadden we natuurlijk uh, Diksen, Dick, de hond. Dixon, ja, hond. Ja, dat klopt. En wat, wat Kees ook wil zeggen eigenlijk, is dat uh, de gemeente het belangrijk vindt dat het in hun eigen beheer blijft. Ja. Uh, dat, dat is eigenlijk toen ook afgesproken in 1913, uh, toen de over, uh, overdracht gemaakt werd naar de gemeente Heemstede. ...van de toenmalige eigenaar heer John Hope, geloof ik, als ik me niet vergis. En uh, het is dus de bedoeling dat het ook in beheer van de gemeente blijft. Ja, uh, ja want daar, daar, daar donderen ik ook op, hè? dat het in, in beheer blijft van de gemeente... Uh, ...omdat bijvoorbeeld de honden hier uitgelaten kunnen worden. Hè? Uh, ja, dat klopt, ja. En ook uh, sowieso ook de geschiedenis uh, behouden van, uh, van dit bos. Dat is ook de afspraak geweest uh, tussen de oude landgoedeigenaar en de gemeente... Om het uh, te onderhouden. En dat is eigenlijk jarenlang niet gedaan. En wij proberen dat uh, gewoon uh, heel goed op te pakken. Zodat uh, ja, de, de goede bomen optimaal blijven. Ja. Um, ja. Nou, waar let je dan op? Uh, nou, dat hangt een beetje van je doelstelling af. Um, Groenendaal is geen natuurlijk bos. Het is een, een aangelegd landgoed. Um, dat wil dus eigenlijk zeggen dat de natuur het heel hele probeert over te nemen. Ja, um, en en wat, uh, wat doen jullie daar dan aan uh, als de natuur het uh, probeert over te nemen? Uh, ja, heel uh, zware onderhouden. <laughs> ja. Dus uh, ja, uh, in, uh, in ons geval uh, de beuken weghalen. Uh, beuken weghalen, dat soort dingen. heel maar... Simpel gezegd ja, natuurlijk, uh, maar wat er gebeurt uh, in grote lijnen is dat het natuurlijke type wat hier zou kunnen ontstaan als wij niet meer zouden ingrijpen is qua biodiversiteit en belevingsrijkdom een stuk armer dan dat we wel zouden ingrijpen. Ja, dus ja, ja de, wat er bij de, de andere landschaporganisaties wel gebeurt? Uh, soms wel, soms niet. Het hangt er vanaf. Uh, we hebben natuurlijk meerdere landgoeden in deze regio die wel in het beheer zijn van uh, bijvoorbeeld Landschap Noord-Holland. Ja. En dan zie je ook dat ze daar dezelfde activiteiten en beheersvormen uitvoeren om dat landgoed te houden zoals het is. Ja. Falls <laughs> bij deel 2 uit want ja uh, het is leuk een landgoed uh, hier, uh, hier bestieren en uh, beheren maar hoe ziet bijvoorbeeld een werkdag van jou eruit nou ja, we beginnen eigenlijk op de op de maandag met de hondenpoepzakjes dan kunnen we meteen uh, het hele bos rond dan kunnen we zien wat er aan de hand is geweest uh, het afgelopen weekend en daar, uh, ja, daar pakken we soms uh, dingen in op dus als er iets beschadigd is, kunnen we dat meteen oppakken om te repareren. We spreken weer mensen bijvoorbeeld of er wat gebeurd is ja, op hun gedrag aan. Dat gebeurt ook. Uh, want dat, daar, daar is er soms nog wel eens wat over te doen, hè? over dat uh, gedrag. Uh... Absoluut. Uh, en daarbij hangen onze werkzaamheden natuurlijk ook wel af van de tijd van het jaar waarin wij uh, zitten. Uh, nu is het broedseizoen. Nu willen we eigenlijk zo weinig mogelijk uh, aan heftig onderhoud doen. Puur om die natuur niet te storen, zodat het zich lekker kan ontwikkelen. Uh, en wat je dan op doelt is inderdaad natuurlijk omdat wij uh, het beheer uitvoeren uh, en daadwerkelijk de bomen weghalen die weg moeten. Maar ik bedoel ook het, uh, uh, de, dus de dagelijkse werkzaamheden die te maken hebben met het publiek? Dat hoort er altijd bij natuurlijk. Uh, ja, je wordt elke dag wel twintig keer aangesproken en uh, als we zouden willen hoeven we helemaal niet meer te werken. Dan kunnen we alleen maar praten met de mensen. Maar dat zet natuurlijk absoluut geen zoden aan de dijk. Dus uh, zodoende proberen we zo duidelijk en uh, eerlijk mogelijk voorlichting te geven over wat en wanneer we dat doen. En uh, ja, op die manier proberen we het publiek te informeren. Ja, gaat, het allemaal, gaat het soms wel uh, makkelijk, dat, dat publiek informeren? Ja, we proberen altijd uh, zo beleefd mogelijk te blijven tegen de mens. Soms is het lastig. Ja. En, uh, de meeste mensen die, die zijn ook beleefd terug. Maar er zijn altijd wel mensen tussen die uh, iets minder beleefd zijn. Omdat je ze natuurlijk aanspreekt. Bijvoorbeeld op het poep opruimen. Wat niet leuk is voor de mensen uh, dat ze dat op moeten ruimen. Maar, maar er zit natuurlijk een andere kant aan, hè. want als een, iemand anders komt en die heeft ermee te maken, die, dan, die loopt dan ook weer te mopperen over het feit van de lichtbad. Ja precies, uh, wij hebben ook wel eens kindjes uh, erin zien vallen, dat, uh, ja, dat vinden wij niet leuk natuurlijk. Wij werken zelf ook, ook in de bosvakken en wij staan er ook uh, dagelijks in, dus dat is ook wel een beetje jammer. En, uh, ja, dus, dus dat, de opruimplicht vinden wij heel erg belangrijk, ook sowieso voor de... Ja, voor de flora, ja. dus de bloemetjes, uh, anders krijg je heel veel uh, bramen en brandnetels. En we willen natuurlijk gewoon een biodiversiteit uh, op, in het bos zetten. Uh, dat, is, dat, is een, dat zijn allemaal praktijk uh, dingen ja. waar je mee, uh, mee uh, te maken hebt. Uh, maar goed, uh, uh, nu zit er ook een, uh, toch ook een andere kant uh, aan. Hè? Want uh, de mensen die, uh, kunnen wel van alles en nog wat lopen roepen. Maar merk je ook uh, gewoon van, jongens, top? Vaak zat wel. Ja, ja hoor. Um... Er is een, uh, ja, ik, de, de meerderheid die, uh, die is blij met wat we doen. En uh, nou is het resultaat van wat we uitvoeren natuurlijk niet direct duidelijk. Maar als we de aanlooptijd in acht nemen, drie tot vijf jaar, dan zie je duidelijk wel de resultaten komen die wij verwachten. En uh, waar we ook op sturen. Uh, nog, uh, nogmaals, als, er iemand, uh, als we een hond horen, dan is dat de hond van Rogier. Ja, ja, ja dat is Abby, uh, de boswachter in opleiding. Ze, ze doet heel erg haar best. Maar je kan je voorstellen dat het lastig is om uh, landschappelijk weer uit te voeren als je geen duimen hebt. Ja. Maar dat, dat, dat, we twijfelen niet aan haar inzet. Oké, okay, oké. Okay. Dan is het weer even over de hond. Uh, want uh, de positieve kanten, die hadden we net eventjes uh, ook. Uh, hè, van, waaruit blijkt dat dat je dan toch ook de duimen omhoog uh, mee weet te, te krijgen als je iets, iets doet? Uh, nou ja. nou, vertel maar een verhaal. Een verhaal? Nou ja. ja. Nou, we... Ja, ja, zeker weten. Uh, we hebben natuurlijk ook uh, uitwisseling met andere terreinen, ja. zoals uh, berkenroden hebben we pas uh, wat sneeuwklokjes uh, weggehaald, dus geoogst en uh, weer in het bos geplant. Wel achter een hek weliswaar, want anders uh, kan je er niks mee, dan, uh, dan wordt het niet iets moois. Dus nu loopt het mooi uit en uh, dan krijg je uiteindelijk een prachtige laak uh, van uh, bolletjes. En dat krijg je ook te horen van de mensen die dan hier rondlopen, of niet? Uh, Jazeker. Maar er zijn ook mensen die voorbij lopen. Zijn jullie nou aan het oogsten of zijn jullie aan het planten? <laughs> ja, dat, dat kan natuurlijk ook. Ja. Uh, nou ja, goed. Het is, dat, is, dat is een beetje hoe het, hoe het dagelijks ruilt en zeilt. Uh... Allemaal deze tijd van het jaar, inderdaad. En uh, ik moet zeggen, uh, de mensen die wat te klagen hebben, die hoor je in het voorjaar en de zomer een heel stuk minder. Je moet je voorstellen dat zo'n boserswinters al een beetje kaal uitziet en een beetje troosteloos, en grijs, en bruin, weet je, en als wij dan ook nog eens met ronkende ketting zagen komen en uh, we laten voor het oog inderdaad een, een half kerk of achter, dan kan ik me voorstellen dat het een schok is. Maar uh, dat verdwijnt letterlijk als sneeuw voor de zon als de lentezon uh, zich laat zien. all my love right now, yeah. scared of losing anything, any part of me, why do I keep coming back, leaving every word you say, I owe responsibility. komt uit de buurt, dus Lea Rij. En daarvoor hoorde je uh, twee blokken uh, met uh, gesprekken die ik heb uh, gevoerd afgelopen donderdag uh, in het landgoed uh, Groenendaal met uh, Rogier Veldhuizen en Kees Versluis. Uh, straks uh, na 11 uur gaan we daar nog even mee door, want het is nog niet helemaal voorbij uh, in dat opzicht. En daartussenin zat ook nog Nana en Roos verstopt met een uh, single namelijk Sweet Honey. Uh, uh, een uh, dame die uh, al behoorlijk aan de deuren staat te rammelen om uh, ja, wat, uh, wat door te gaan breken in uh, Nederland. Uh, bij 3FM in ieder geval al een live optreden gehad. wat twee keer geloof ik zelfs. Dus dat uh, zit eraan te komen. En bovendien zal deze dame Nana Ambrose ook uh, bij ons uh, nog uh, uh, live gaan spelen. Nou, tot aan het nieuws van 11 uur hebben we er nog eentje. En dat is een nummer van Fleetwood Mac met Hold Me.